Als je hem ziet in de straten, dan hoor je zijn bang, bang. Doing, doing. En wil je toch met hem praten? Zijn antwoord is bang, bang. Doing, doing. Hij werkt voor vrijheid en eerlijkheid. Verdraagt geen onrecht of onderscheid. Geen geld of macht kan hem teren. Zijn antwoord is bang. To the bomb, let's see. Hij weegt voor vrijheid en eerlijkheid. Verdraagt geen onrecht of onderscheid. Geen geld of macht kan hem deren, zijn antwoord is bang, bang. Weet